Uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Vannacht is er voor het eerst een Miss America gekozen... zonder dat er een badpakronde aan te pas kwam. In aanloop naar de verkiezing besloot de organisatie... de ronde na 98 jaar af te schaffen. Er was steeds meer kritiek omdat mensen het niet meer van deze tijd vonden. In plaats daarvan ging de aandacht naar de talenten... en ambities van de deelnemers. De winnaar, Nia Franklin, is blij dat de badpakronde is afgeschaft. Ik ben meer dan een badpak, zei ze. In de Amerikaanse stad Dallas heeft een politieagent... een ongewapende man doodgeschoten in zijn eigen huis. De agenten zegt dat ze dacht dat er haar eigen appartement was binnengegaan... en daar een inbreker aantrof. In werkelijkheid was ze in het appartement van haar buurman terechtgekomen... en daar schoot ze hem neer. Het slachtoffer is een zwarte man, de agenten is wit... en werd pas na drie dagen opgepakt. De moeder van het slachtoffer vraagt zich in de Amerikaanse media af... of dat ook was gebeurd als het een wit slachtoffer was geweest. De agenten is voorlopig op vrije voeten, er is een borgsom betaald van 300.000 dollar. In Parijs is een man opgepakt omdat hij zeven mensen heeft neergestoken. Vier van hen zijn zwaar gewond. Volgens Franse media is de aanvaller meerderjarig... en heeft hij de Afghaanse nationaliteit. Het incident gebeurde gisteravond rond 11 uur. Op een kade langs een kanaal in het noordoosten van Parijs... Verwonde de man drie mensen met een mes en een ijzeren staaf. Even verderop viel hij twee Britse toeristen aan. Uiteindelijk raakte er volgens de Franse justitie zeven mensen gewond. Ook de dader raakte gewond bij zijn aanhouding. In Cambodja is oppositieleider Kem Soka vrijgelaten. Hij zat een jaar vast op verdenking van hoog verraad... omdat hij volgens de autoriteiten de regering omver wilde werpen. Terwijl Soka vastzat, werd zijn partij verboden... de enige oppositie in het parlement. En daardoor was er twee maanden geleden... bij de verkiezingen amper tegenstand voor premier Hun Sen. Het weer op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Het wordt 17 tot 23 graden. Morgen vooral in het zuiden zon, in het noorden kans op een bui en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 In ja, het begin van deze uitzending van Zandvoort op Zaterdag... had ik het al een beetje beloofd, hè? Heel veel muziek uit de jaren tachtig vandaag. Zou ik aan het begin van uur drie van Zandvoort op Zaterdag... Bruce Hornsby en The Rain Sword The Way It Is. Het is zo, we zijn er weer vanaf uh, de studio Torweg Tina met het derde uur en daarin de volgende onderwerpen. Ja, uh, het derde uur. Nou, wat gaan we doen? Uiteraard over een tweetal platen gaan wij uh, kijken wat er zo allemaal leeft... En, uh, gebeurd is in uh, de wereld van de Formule 1... tijdens het uh, pit, pit report uh, item. Kwart over vier, pit report. Er zijn nog elf stoeltjes voor volgend jaar... die uh, nog niet zeker zijn van een coureur. Ja, misschien ga ik wel rijden. Uh, nou, dat zou bijvoorbeeld een optie zijn. Maar goed, daarover... Mm, meer... Of verstandig is. Oh, dat is een <laughs> ander verhaal. Maar goed, uh, pit report, kwart over vier. En half vijf hebben we natuurlijk de dieren van de week... Want ze zitten er nog, we hadden ze vorige week ook in de uitzending, twee katers. En ze luisteren naar Messi en Harry. De dieren van de week om half vijf, Messi en Harry. En het gedicht van de week, nou er liggen weer vier... Ja, ik heb een hele stapel voor me liggen en ik ga ze dadelijk even een keuze maken. Jij mag een keuze maken. Goed. Pit Report, half vijf dieren van de week. Kwart voor vijf natuurlijk het gedicht van de week... en wellicht nog een stukje sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. We krijgen weer een druk en gezellig uur bij Zandvoort op zaterdag. En nieuwe muziek. Deze plaat is van de week uitgekomen. De nieuwe single van Silk City, Mark Ronson en Dua Lipa. En die heet Electricity. Tegenwoordig worden er heel veel mooie hits gemaakt, uh, Albert Jones. Vooral voor deze dame Dua Lipa. Daar ben ik helemaal gek van, uh, van die muziek. Ik zou je waarschijnlijk ook horen wat de vorige single... Uh, One Kiss heb ik ook uh, heel veel gedraaid uh, op de zaterdagmiddag. En dit is de nieuwe van uh, Dua Lipa met Silk City. Uh, Dua Lipa uiteraard en Mark Ronson Electricity. Zo dadelijk uh, krijg je te, te horen het nieuws uit Formule 1-land. Maar dit is Billie Jean, dit is Michael Jackson... En als we dan heel veel muziek uit de jaren 80 draaien op de radio deze zaterdagmiddag, dan mag deze Michael Jackson natuurlijk ook niet ontbreken. Je hoort hem ditmaal met de single Billy Jean. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. Nee, we schakelen niet over naar Willem van Dezen's slaapkamer. Maar wel naar Albert-Jan die tegenover mij zit. Het Formule 1 e nieuws. En nog nieuws over Verstappen en Bottas, of niet? Maak je maar geen zorgen. Oké, okay, daar, daar beginnen we mee. Max Verstappen komt weg met zijn tirade van afgelopen zondag in de Grote Prijs van Italië. Racedirecteur Charlie Whiting van de Formule 1 neemt het verstappen niet kwalijk. Ik vergeef het hem, in de hitte van de strijd kun je dergelijke opmerkingen verwachten, liet hij weten. De Limburger ging tekeer op de teamradio nadat baankommissarissen hem een tijdstraf gaven van 5 seconden. voor het hinderen van de VIN Valerie Bottas. Ze zijn goed bezig om het racen te vermoorden. Echt waar, dit is bullshit, riep hij zwaar verontwaardigd over de radio. Whiting kondigde wel aan dat hij Verstappen er nog wel op zal aanspreken. Ik maak me er niet druk om. Maar in de eerstvolgende ontmoeting met de coureurs zullen we het er wel even over hebben. En ik ben het met Verstappen eens. Ik, ja, hij had een paar millimeter. bedoel, we hebben een meer... Nee, nee, Red nee, nee. Het nee, is nee, nee. nee. nee. nee. dus, ja, dus een ja-kamp en een nee-kamp. is 50-50 volgens mij. Goed, Red Bull houdt de Formule 1 voor gezien... als de samenwerking met Honda, de nieuwe leverancier van de motoren... onverhoopt op niets uitloopt. We zijn blij dat we met Honda een prima partner hebben voor de komende jaren. Maar mocht deze samenwerking om wat voor reden dan ook niet functioneren... zoals we verwachten, dan blijft Red Bull nog een vertrek uit de Formule 1 over. Het enige over, zegt topman Helmoet Marco van de Formule 1-team van Red Bull. De renstal van Max Verstappen neemt na dit seizoen afscheid van Renault... de huidige motorleverancier, en gaat verder met de motoren van Honda. Red Bull, ook het moederbedrijf van renstal Toro Rosso heeft een contract voor twee jaar afgesloten met de Japanse fabrikant. Dat het alles of niets wordt met Honda heeft ermee te maken dat van de overige motorleveranciers, Mercedes en Ferrari, niet met Red Bull in zee willen. Formule 1-coureur Stoffel van Doorn komt volgend seizoen niet meer uit voor McLaren. De Britse renstel maakte afgelopen maandag bekend dat de Belg vertrekt. We beseffen dat we Stoffel niet het materiaal hebben kunnen geven waarmee hij zijn talenten kan laten zien. Al dus directeur Zack Brown van McLaren. Maar we zien, uh, zijn hem heel dankbaar. Waar zijn toekomst ook zal liggen, wij wensen hem veel succes. Eerder werd al bekend dat Fernando Alonso bezig is met zijn laatste maanden bij McLaren. De Spanjaard wordt volgend jaar vervangen door zijn teamgenoot Carlos Sainz. McLaren hoopt snel een opvolger voor Van Doornen te presenteren. Ik heb de afgelopen twee seizoenen genoten bij McLaren, hoewel we niet succesvol zijn geweest als dat we hadden gehoopt, al dus Van Doorne. Ik zal me ook de laatste zeven races volledig inzetten en hoop binnenkort mijn plannen voor volgend jaar bekend te kunnen maken. En weet je wat hij ook zegt, er is en blijft gewoon Belg in de Formule 1, namelijk Max Verstappen. Ja, dat is ook een discussie op zich. De pas 18-jarige Lando Norris neemt de plaats in van de Belgstoffel Van Vandoorne bij Rensdal McLaren in de Formule 1. Norris is al test- en reserverijder bij de Britse Rennstal en staat namens het team Carlin tweede in de kampioenschap binnen de Formule 2. De komst van Norris werd bekendgemaakt kort nadat het vertrek van Vadorna was gemeld. Norris heeft volgend jaar de Spanjaard Carlos Sainz als teamgenoot... die, zoals gezegd, uh, uh, Fernando Alonso gaat uh, vervangen. Uh, Norris maakt al sinds 2017 deel uit van het opleidingsteam van McLaren... en was vorig jaar en dit jaar ook actief tijdens testdagen... Hij was succesvol in de karten en won vorig jaar het kampioenschap in de European Formule 3. Lando is een groot talent. We hadden er veel voor over om hem bij ons te houden, zei directeur Zak Brown van McLaren. De coureurs zelf sprak van een droom die uitkomt. Ook al loop ik hier al een tijdje rond, toch is het een speciaal moment al dus Norris, die in de vier races nog de titel van de Formule 2 hoopt binnen te halen. Een online petitie om Kimi Raikkonen te behouden voor Ferrari in de Formule 1... is al meer dan 20.000 keer ondertekend. De fans willen dat de ervaren Finn ook volgend jaar in, het rode, in de rode bolide rijdt... van de Italiaanse raceteam. Ze verzetten zich tegen het voornemen van Ferrari om Raikkonen in 2019... te vervangen door de monogast Charles Leclerc. Nou, ik kan inmiddels mededelen dat Charles Leclerc komt, hè? Klopt. Dus, uh, dus uh, Raikkonen is exit. En uh, Mick Schumacher, ja, de zoon van de zevenvoudige Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher... test uh, dit weekend uh, in de DTM. Mick is uitgenodigd door de DTM-organisatie Gerhard Berger... Uh, die de jonge Schumacher-tel hoogstwaarschijnlijk graag naar zijn klasse ziet racen. Mick heeft zijn plannen voor volgend jaar nog niet bekendgemaakt... Kijken we tot slot nog even naar de stand in de Formule 1. Aan kop gaat Lewis Hamilton met 256 punten. Gevolgd door Sebastian Vettel met 226 uh, punten. Dan op de derde plek vinden we Kimi Raikkonen met 164 punten. Op een vierde plek Valerie Bottas met 159 en op een vijfde plek Max Verstappen. Volgende week is er weer, wordt er weer gereest en wel in Singapore. En de aanvang van die wedstrijd is gewoon zondagmiddag om twee uur. Okay. Ondanks het feit dat het een avondrace is, daar is het hier gewoon twee uur middags. Dat is mooi, dankjewel Albert-Jan. Ik kom nog even terug op de aanvaring tussen Max Verstappen en Bottas. Ja, die vond uh, vorige week plaats en uh, de Engelse commentatoren hadden daar commentaar op. Die waren het eigenlijk, althans eentje was het eens met Max Verstappen... en die andere weer met Bottas, jij ja, had het over 50-50. Nou, dat klopte ook bij dat interview. Maar uh, toen zei je uh, op een gegeven moment één van die twee... ja, er is ook een plaatje voor uh, Bottas uh, geschreven al heel veel jaren geleden. Die heet uh, namelijk uh, Pas die Dutchie. En dan uh, vanaf uh, de linkerkant. Ja, luister maar goed naar het plaatje. Dus speciaal voor Bottas deze. Food of love, so really make you rope and scrub. Bang, bang, bang, I'm going bang, leave my bang, lee bump. Bump, leave, leave, bang, leave, the leave, the leave, leave, leave, leave, the leave, leave, leave, the leave, leave, leave, leave, leave, leave, leave, leave, leave, leave, leave, me leave, leave, leave, leave, leave, leave, For a walk How does it feel When you got no food As I pass the dreadlocks camp I heard them say How does it feel When you got no food Pass the touchy Pan left hand side Pass the touchy left hand side It's a go bun going on. How does it feel when you got no food? Cause the spirit of Jah, you know he leads you on. How off. does it feel when you got no food? There was a ring of dreads and the session was there in swing. How does it feel when you got no food? How you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dodgy left hand side. On the left hand side it Give me the music Make me jump and prom a Nee, Fred, het ging inderdaad niet over Maxenstappen en Bottas. Dat hadden die Engelse presentatoren ervan gemaakt. En ik vond het goed, hè? He. De Dutchie, ja, dat staat natuurlijk voor het jointje wat doorgegeven wordt. Je hoorde de single van de musical youth van al heel veel jaren geleden. Nou, je hoort de naam Fred vallen. Dat betekent dat hij weer in de studio is. En hij hoor je straks weer tussen 5 en 7 met Entertainment for You.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 Kisses Als je zo'n bepaalde week hebt dat in één keer allemaal van dit soort platen in je hoofd zitten. is is wel heel interessant. kan je ze ook lekker draaien op de radio. The Brotherhood of Man je and Kisses from Me. Het is bijna half vijf. We gaan ze doen? De dieren van de week. Ja, en we hebben Messi en Harry vandaag. Het zijn twee katers. Allereerst Messi. Messi is een lieve, vriendelijke kater die heel erg speels is. Hij is bij, bij dier thuis binnengekomen omdat hij nogal een vrijbuiter is. Hij gaat de woonwijk door om zo zijn vertier elders te zoeken...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 Voor Harry zoeken ze dus een rustig huis zonder kleine kinderen. Hij krijgt speciaal voer omdat hij anders blaasgruis krijgt. En waar verblijven Messi en Harry? Harry en Messi verblijven in het Dierenthuis Kermeland... Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Messi en Harry verdienen een thuis. Zo is me net Jan of ga langs inderdaad, helemaal aan het einde van Zandvoort Nieuw-Noord. Keesomstraat nummer 5. Daar vind je Harry en Messi Die beide wachten op een nieuw baasje. En hier is Aya Nakamura. papi oh yeah, yeah, yeah. Hey. Tu croyais quoi? On serait plus jamais, je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh ja, ja. oh ja, y'a pas moyen, ja, je ja. suis pas ta cata, ja, ja, ja, genre En katana baby, tu t'aide ça. Oh ja, ja, y'a pas moyen. Je jouais le grand frère pour me salir Je cherches des problèmes sans faire exprès Putain mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Putain mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Putain mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Oh ja, ja. oh ja Y'a ja. pas moyen d'adja Je suis pas ta cata ja, ja genre Encore oh, cata, baby tu dead ça ja, ja, ja. Je pakt akker dan, ja, ja, ja, en katana, baby, tu datza. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jaja. ja, ja, ja, ja, ja, jaja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, En dat was inderdaad de single uh, Ja. Nou, nog één keer dan uh, doe maar in Liever dan Lief. Ik heb het wel gezegd, ik heb het wel gezegd, ik heb het wel gezegd. dan hè Fred hij, die zei het uh, helemaal terecht. Eigenlijk hadden we er een software feestje van kunnen maken... en uh, Tim Immers uh, kunnen draaien met Liever dan Lief. Maar we hebben het even bij het originele singeltje gehouden van uh, maar En inderdaad, Liever dan Lief van alweer heel veel jaren geleden. Wat heb jij te melden, Albert-Jan? Nou, we gaan dus even uh, naar de, de heren van SV Zandvoort. En dan hebben we het over voetbal. Gaan we bekeren? Want uh, ja, vorige week is het allemaal begonnen. Want uh, SV Zandvoort heeft in het toernooi met de KNVB-beker... Uh, afgelopen weekend uh, hun eerste wedstrijd gespeeld. Op eigen terrein moest een Valken 68 uit de klasse West 2 tweede klasse er met 5-2 aan geloven. De eindstad was geen goede graadmeter, want het had misschien wel 8-2 op het scorebord moeten staan. Vooral Paal en Lat stonden een grotere score in de weg. En vandaag speelt SV Zand voor de tweede wedstrijd om de KNVB-beker... en dan spelen ze om 5 uur tegen de zondagvoetballers van Hillegom. En dat wordt natuurlijk een hele andere wedstrijd... want Hillegom speelt in de eerste klasse A. Oké, okay, dat dus vanaf 5 uur. En mochten we daar nieuws over hebben... dan hebben we dat uiteraard volgende week ook weer mee... in dit programma Zandvoort op zaterdag. Maar eerst nog even echte muziek, Albert-Jan. Daryl Hall en Sheila Queen. deze uitvoering. Ja, deze is opmerkelijk swingender dan het origineel. Ja, zeker wel. En Helemaal live in de Daryl Hall studio... of de Daryl Hall house. Zo moet je het eigenlijk zeggen, inderdaad. De zing van Daryl Hall en uh, CeeLo Green. En I Can't Go For That. Ja, daar hebben we weer even lekker van genoten. Nou, ik ben er inmiddels uit... welke gedichten van de dag we gaan doen, Albert Jan. Ga jij er even op voorbereiden? Dan ga ik nog één plaat draaien tot aan die tijd. En dan uh, horen we het gedicht... Dat ja. vertellen we nog niet. Ja. Beep, maar eerst, eerst even deze, Survivor. En die Eye of the Tiger. En als je vanmorgen naar Goedemorgen Zandvoort hebt geluisterd... heb je hem gehoord, Dylan van Lierop, 11 jaar oud En uh, nu al een grote darter en dat gaat een nog veel grotere darter worden. Maar uh, Raymond van Barneveld, die was ook lekker aan het darter geweest. En uh, die gebruikte die Eye of the Tiger zo uh, bij het uh, binnenkomen van de zaal... waar hij uh, ging uh, darter. Dus vandaar dat we hem even gedraaid hebben, speciaal voor Dylan. Het is inmiddels uh, kwart voor vijf geweest. Het gedicht van de dag. En het is geworden... De bom is gebarsten. Ik heb van niemand, niemand zo gehouden. Alles, alles draaide echt om jou. De liefde van mijn leven, mijn ideale vrouw. Maar vannacht, vannacht lag jij te dromen en je praatte in je slaap. Ik wist niet wat ik toen hoorde. Je bent nu, nu echt, echt te ver gegaan. De bom, de bom is gebarsten. Het is over en uit. Je hoeft niet te janken. Dit is mijn besluit. Het heeft echt geen zin. Je hebt dit verdiend. Nee, nee, ik trap er niet weer in. Ik wil je, ik wil je nooit meer zien. Met jou, jouw iets te hoge hakken en jouw lippen rood gekleurd. Zogenaamd naar jouw vriendinnen. Maar wat is er nu echt gebeurd? Had jij toen al iemand anders, loog je mij dan alles voor? En toen, toen jij vannacht zijn naam zei... Ja, toen, toen drong alles, alles, ja, alles tot mij door. De bom, de bom is nu echt gebarsten. Het is over en uit. Je hoeft niet te janken, want dit is mijn besluit. Het is echt, echt geen zin. Je hebt het dik, dik verdiend. Nee, ik trap er niet weer in. En ik wil, je, ik wil je dan ook nooit, maar dan ook nooit meer zien. En Albert-Jan lucht het een beetje op, jongen, of niet? <lacht> het lucht op. Ja, heerlijk, hè? De bom is gebarsten. Dat was een gedicht van de dag. Even lekker mee zingen met deze Stef Horn En de bom is gebarsten. Ik heb van niemand zo gehouden. Alles draaide echt om jou. De liefde van mijn leven, mijn ideale vrouw. Maar vannacht lag jij te dromen, en je praten in je slaap. Ik wist niet. Je bent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 My bird. voor vijf uur op de zaterdagmiddag. Gooi alles er maar uit met de bom is gebarsten. Was lekker hè Albertje? Ja, je bent ook helemaal vernieuwd geworden oh, ja, eigenlijk. Wat ik ze even voor thuis vond, het was maar een gedichtje hoor. Ja. Oh ja, dan krijg je dat. Ja, ja. nee. Helemaal goed. Heb jij nog uh, nieuws te melden? Ik heb niks meer te melden. Nee, nee, nee. We, we, we wachten even op Frits en dan gaan we horen wat hij zometeen gaat doen. Na vijf uur. Maar eerst Tom Jones. voor uh, collega Fred Heij. Dan kan hij zijn stembanden alvast een klein beetje testen... voor ze dadelijk. Even lekker meegezongen met de bom is gebarsten... van uh, Stef Hoorn en erachteraan uh, met deze. Tom Jones en die Laila. Wat een heerlijk blokje muziek zo aan het einde van uh, Zandvoort op zaterdag. Want het is al bijna zover. Entertainment for You. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Wat gaan wij vanmiddag allemaal doen? Nou ja, je hebt het al gezien, hè. We hebben Wil Brouwer in de studio over zijn nieuwe single. En alles draait om het leven. Oké. Okay. En daarna gaan we bellen met Marvin over zijn nieuwe single... Ik weet niet wat je doet. Nou, ik ook niet. En William Smulders. En uh, ja, die is Engels getiteld I Love You. Nou ja, dat zeg ik ook al genoeg. Dat is voor jou even ja. weer uh, een stapje over de grens. Ja. Ja, toch? ja, <grijals> nou ja. <grijals> ja me me me Meestal heb je Nederlandstalig, maar dit ja. is een Engel Engelstalig genoemd. Ja, maar ja, goed, we blijven Nederlands uh, Nederlandstalig artiest. Juist. Ik bedoel, ja, we hebben er al verschillende hier in de studio gehad natuurlijk. Die ook gewoon live hier uh, aan de microfoon uh, stonden te zingen. En ook Engels ja. Dus ja. Nee, maar je draait ook gauw oude, Italiaanse ja, gauw ook, ook dat, en, en Kroatisch, en, en Engels, Duits. Uh... Alles, alles gaat er een vuur passeren. Gaat... Heb jij al een pizza besteld bij Fred voor de Italiaanse muziek of niet? Nee, nog niet. Nog, nog niet. niet, dat komt eraan, nee? aan, ja, ja, geloof ik. Houden we nog een Italiaanse avond hier, hè? Ja, dat gaan we zeker doen. doen. Goed Het nou, gaat een mooi feestje worden zo dadelijk. Dus uh, allemaal weer uh, live muziek en uh, leuke cd's. Kun je nog wat opnoemen wat je nog meer gaat draaien allemaal? Uh, nou ja, dat komt voorbij uh, Michael Kantus, Die gaan we er sowieso uh, gooien we er doorheen. Die gooi je erin? Die gooi ik er gewoon ja. doorheen. Waar zijn al je vrienden? <laughs> wij zijn al je vrienden? Ja. <laughs> ja, wij zijn weg hoor, wij zijn weg. Nee, oké, okay, <laughs> dat... Uh, nee, dat uh, en uh, ja, Gerard Joling, uh, ja, Gordon zal er voorbij komen. En uh, uh, nou ja, de artiesten thuis... die gaat bellen natuurlijk En Clark heeft samen met Jan uh, Smit ook een Nederlandstalige plaat. Of was het een Engelse plaat? Nee, een Nederlandstalige plaat gemaakt. Onlangs. Dan Ga, gaan we die dadelijk ook gewoon rijden. Nee. Ja, wat is een op YouTube? Een, een verzoekje? Ja, of, nou, uh... nou, bij deze, bij deze <laughs> okay. nee, een heel leuk, uh, vrolijk we. nummer. Nou, helemaal goed. Veel plezier zometeen, Fred. Ja, dankjewel. En uh, wij zien elkaar uh, volgende week weer. Want het zit er weer op voor ons, uh, op jan Ja, klopt. Volgende, klopt. Week, ja. volgende week zijn we er weer. Volgende week weer tussen 2 en vijf. Zandvoort dus op zaterdag. Wij zeggen bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zaterdagavond. En tot volgende week. Dag. Doei, doei, doei. doei. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse.